De Rajevski verschansing Pierre wist niet dat die gedenkwaardiger zou worden dan welke andere plek ook op de vlakte van Borodino. Kijk, ginds de Shevardino verschansing We verloren hem gisteren, maar nu. Kijk, generaal, kijk die ruiters. Dat moet Murat zijn. Misschien wel Napoleon zelf. Misschien. Daar, op onze uiterste linkerflank, ligt het korps van Tutschkov. Maar dat interesseert u waarschijnlijk niet, Bezoekhoff. Toch wel. Dan ziet u dat er voor hen een hooggelegen stuk grond ligt... dat niet door onze troepen is bezet. Dat is krankzinnig. De troepen die eronder aan de heuvel liggen... wachten erop om afgeslacht te worden. Precies. Zorg ervoor dat Tutschkov's mannen dat stuk bezetten. Ik moet bekennen, generaal, dat ik niet begrijp... hoe een commandant zo'n duidelijke vergissing kan maken. U begrijpt onze vereerde Koutusov niet, mijn beste Bezoekhoff. En om heel eerlijk te zijn, ik ook niet. Wat ik doe, doe ik op eigen initiatief. Uw bevelen wordt uitgevoerd, generaal. Dat hoop ik. Pierre wist niet, en Bennigsen ook niet... dat Toetskofts troepen daar als hinderlaag fungeerden... zodat ze de vijand onverwacht zouden kunnen aanvallen. Bennigsen liet ze naar voren gaan zonder de opperbevelhebber te raadplegen... Op die mooie avond van de 25e augustus lag vorst André leunend op zijn elleboog in een vervallen schuur in het dorp Kinnatschikovo aan de rand van het kampement. Aan de vooravond van de slag, kijkend naar de rook van de kampvuren, voelde hij zich even opgewonnen en gespannen als in de tijd voor Austerlitz. Is mijn leven toch bekrompen en nutteloos? De bevelen voor morgen zijn gegeven. Ik kan niets meer doen. Maar mijn gedachten laten me niet met rust. De slag van morgen zal de vreselijkste zijn... waaran ik tot nu toe heb deelgenomen. Het is best mogelijk dat ik zal sterven. Ik kan alleen maar denken aan de drie grote droefheden van mijn leven. Mijn liefde voor Natasha Rostova. De dood van mijn vader. En deze Franse intocht die de helft van Rusland onder de voet heeft genomen. Dat kleine meisje... Ik hield van haar. Ik maakte romantische plannen voor haar geluk. Ik geloofde in een ideale liefde... in haar trouw tijdens dat jaar van mijn afwezigheid. Maar de werkelijkheid was heel wat simpeler... en heel wat verschrikkelijker. mijn vader de kale heuvel bouwde, dacht hij dat hij van hem was. Zijn land, zijn lucht, zijn boer. Maar Napoleon maaide hem weg, zoals hij een halm van zijn pad zou maaien. En de kale heuvel en zijn leven vielen in stukken. En morgen... Misschien gedood. Misschien niet eens door een Fransman... maar door een ongelukkig schot van een van mijn eigen mannen. En de Fransen zullen komen... en me in een gat gooien. Zodat ze me niet zullen ruiken. Ik zal niets meer weten. Ik zal niet meer bestaan. Die rij berken, glinsterend in de zon. hun groene en gele blaren en witte bast. Dat ik morgen misschien zal sterven. Dat ik niet meer zal bestaan. Dat dit alles zal blijven, maar ik niet. Dat doet me huiveren. Van duivel! Wie is daar? Die mogen in, meneer. Wat wil je voor de duivel? Graaf Pierre, bezoeken of zoekt u, meneer? Pierre. Wat een verrassing. Wat voert jou hierheen? Ik ben gekomen omdat... Omdat het me interesseert. Interesseer? Ik wil de slag zien. Zo, zo. En wat zeggen je broeders, de vrijmetselaars wel van de oorlog? Hoe zouden die er een eind aan maken? Ik, eh... Uh, ik... <laughs> Ga zitten, Pierre. Ga zitten, hoe is het in Moskou? Hoe is het met mijn familie? Weet je of ze Moskou bereikt hebben? Ja, dat is jullie drubetsko jammer verteld. Ik wou ze opzoeken, maar ik ben ze misgelopen. Ze zijn naar je landgoed bij Moskou gegaan. Zo, dat is mooi. Wel, eh, begrijp je de positie van onze troepen? Ik ben geen militair, maar ik geloof dat ik de algemene toestand begrijp. Dan weet je meer dan wie ook. Van onze generaals tot de laagste aan toe. Wat vind je van Koutousov's aanstelling, André? Ik was er blij om. Dat is alles wat ik ervan vind. En wat denk je van Barclay de Tolly? Dat kun je beter aan Timochin vragen. We geloven dat we weer licht zien met de benoeming van generaal Kutuzov. Waarom? Op onze terugtocht durfden we geen plukje hooi, geen kurkje voer aan te raken. We mochten het niet. De Fransen kregen het allemaal. Maar met de aanstelling van zijn werd alles weer eenvoudig. Waarom mochten jullie dat niet? Om het land dat we aan de vijand lieten niet braak te leggen... We kunnen niet toestaan dat er geplunderd wordt. We kunnen niet toestaan dat een leger door een grotere macht zoals bij Smolensk wordt overvleugeld. Dat begrijp ik niet. Barclay kon niet begrijpen dat wij daar voor het eerst vochten om Russische grond. Daar heerste een geest onder de mannen zoals ik nog nooit gezien had. We hadden de Fransen twee dagen tegengehouden. Het succes had ons tienmaal maal sterker gemaakt. Ja. En toen liet Barclay ons terugtrekken. En al onze inspanningen en verliezen waren voor niets geweest. Hij wilde ons niet verraden. Hij probeerde te doen wat hij kon. Hij had alles overdacht. En daarom was hij nou precies ongeschikt. In jouw club zeggen ze dat hij een verrader is. Dat is onrechtvaardig. Later zullen ze een held of een genie van hem maken. Dat is dan nog onrechtvaardiger. Hij is gewoon een eerlijke en nauwgezette Duitser. Dat is alles. Ik heb hem wel eens een bekwaam aanvoerder horen noemen. Hm, wat is dat dan? Iemand die alle mogelijkheden voorziet en de plannen van de vijand doorziet. Dat is onmogelijk. Zeggen ze niet dat de oorlog een schaakspel is? Ja, met dit kleine verschil. Bij het schaken mag je over iedere zet nadenken. Je hebt de tijd. En de kracht van je stukken blijft hetzelfde. Twee pionnen zijn altijd sterker dan één. In de oorlog is een bataljon soms sterker dan een divisie... en soms zwakker dan een compagnie. De relatieve kracht van troepenmachten kan niemand ooit bepalen, Pierre. Maar als... als alles afhing van maatregelen die de staf nam... dan zou ik op dit ogenblik als stafofficier dienen. In plaats daarvan heb ik de eer hier bij een regiment te zijn. Morgen zal afhangen van mij en mijn gelijken, niet van de staf, niet van getallen of positie of uitrusting. Waarvan dan wel? Ik herhaal het van de gevoelens die... In mijn leven, in Timochin, in iedere gewone soldaat. De mannen, waarmee jij zojuist bent rondgereden... helpen de zaak niet, Pierre. Ze staan hem in de weg. Zij denken alleen aan hun eigen kleine belangen. Op zo'n ogenblik... Voor hen is het een ogenblik dat hun de gelegenheid geeft... een mededinger de loef af te steken. Om een extra kruis of lintje te krijgen. Voor mij betekent morgen dit... Een Russisch en een Frans leger, elk van honderdduizend man, ontmoeten elkaar in een gevecht. En de kant die feller vecht en zichzelf het minst spaart, zal winnen. Maar wat voor stommiteiten onze generaals ook begaan, wij zullen de strijd van morgen winnen, wat er ook gebeurt. Bravo, meneer, dat is de waarheid. Mijn bataljon wil zelf zijn kan niet drinken. Ze zeggen dat het de dag niet voor is. Je denkt dus waarlijk dat wij zullen winnen? Ja. Eén ding zou ik doen als ik de macht had... Ik zou geen gevangenen maken. Dat is maar nutteloze riddelijkheid. De Fransen hebben mijn huis vernield. We zijn op weg Moskou te vernielen. Ze beledigen mij iedere dag. Zij zijn mijn vijanden. Maar volgens mij zijn het misdadigers. Zo denkt die mocht zo denkt het hele leger. Ze moeten verdelgd worden als ongedierte. Ja, natuurlijk. Daar ben ik het helemaal mee eens, André. Zoals de dingen nu staan, Pierre, hebben wij oorlogje gespeeld. Dat is verachtelijk... Edelmoedigheid en gevoeligheid in een oorlog... ...lijken op de edelmoedigheid en gevoeligheid van een lieve dame... ...die geen kalf kan zien slachten... ...maar wel van kalfsvlees met een sausje houdt. Ik denk dat je gelijk hebt. Als die vervloekte edelmoedigheid er niet was... ...dan zouden wij alleen oorlog voeren als het de moeite waard was te sterven. Zoals nu. Dan zouden al die Hesse en Westfalers Napoleon niet naar Rusland volgen. En wij zouden niet in Oostenrijk en Pruisen gaan vechten zonder te weten waarom. Oorlog is geen hoffelijkheid... Het is het afschuwelijkste wat er in het leven is. Dat moesten we begrijpen en er geen spelletje van maken. Weg met die leugens. Laat de oorlog oorlog zijn en geen spel. Zoals het nu is, is oorlog het geliefde tijdverdrijf van leeglopers, lichtzinnigen. Het militaire beroep staat in hoog aanzien. Het doel van de oorlog is moord. De methoden van de oorlog zijn spioneren, verraad, vernietiging van een land en zijn bewoners, roof, diefstal. Gedrag van de militaire klasse wordt bepaald door het ontbreken van vrijheid, discipline, leegloperij, onkunde, vreedheid, ontucht, dronkenschap. Mijn vriend, het valt mij moeilijk verder te leven. Ik ben te veel gaan begrijpen. Het is niet goed voor een mens om te proeven van de boom der kennis van goed en kwaad. Nou ja, het zal niet lang meer duren. Jij hebt slaap, Pierre, en voor mij is het ook tijd om te gaan slapen. Ga terug naar Gorky. Nee. Voor een veldslag moet je gaan slapen, Pierre. Welterusten. Maak nou dat je wegkomt. Of wij elkaar nog eens zullen zien... of niet... zal ik hem volgen? Nee, dat wenst hij niet. En ik weet dat dit onze laatste ontmoeting is geweest... Slapen. Ik herinner me een avond in Sint-Petersburg. Natasja vertelde me hoe ze paddenstoelen was gaan zoeken in een groot bos... en hoe ze verdwaald was. Ik begreep haar toen. Het was die innerlijke kracht, die openhartigheid... die oprechtheid van haar ziel. Een ziel die geketend leek te zijn door haar lichaam. Die ik lief had. Zo innig. Zo gelukkig. En nu... Alles wat die kerel in haar zag was een knap en fris jong meisje... ...om wie hij niets gaf. Die vent leeft nog steeds... ...en is vrolijk... ...terwijl ik... ...ik. Op de 25 augustus kwam monsieur de Bosset, de paleisprefect van de Franse keizer... ...in Napoleons kwartier in Waluyevo... ...samen met kolonel Favier uit Madrid. De keizer legde de laatste hand aan zijn toilet. Snuivend en grommend draaide hij nu in zijn harige borst... ...dan zijn rug naar de borstel waarmee zijn kamerdienaar hem afwreef. Nou, ga door. Vrijf harder. Harder. Nou, ja, zo. Zo is het beter. En nu meneer uw rapport... Ik moet uw majesteit berichten... dat tijdens de gevechten van gisteren met de Russen... geen gevangenen zijn gemaakt. Geen gevangenen. Door ze dwingen we ze uit te roeien. Dat is de voor hen. Vooruit, vrijfharder. Nou, laat monsieur de Bosset... en kolonel Favier binnenkomen. Ja, sieren. <kwijden> Wel, kolonel Favier... wat heeft u mij over mijn zaken in Spanje te vertellen? Uw troepen sire, hebben heldhaftig gevochten. Hun enige gedachte is geweest hun keizer waardig te zijn. Hun enige vrees u teleur te stellen. En hebben ze me niet teleurgesteld? Niet helemaal, sire. Wat bedoelt u? Wat is er van hier van Marmont? Maar Schalk, Marmont werd buiten gevecht gesteld, sire, bij een plaats genaamd Salamanca. Ga door. Maar het resultaat van de slag, sire, was betreurend zwaardig. De Duitse cavalerie van Lord Wellington... Ja, natuurlijk, natuurlijk. Het is altijd hetzelfde als ik er niet bij ben. Dan gaat alles verkeerd. Ik zal de schade in Moskou moeten inhalen. Vertel me later de details maar. De bosset. Sire. Ik ben blij dat u hier zo gauw naartoe bent gekomen. Wat zeggen ze in Parijs? Heel Parijs betreurt uw afwezigheid, Sire. Zo hoort het. Zij blijft me dat u zover heeft moeten reizen. Ik verwacht u bij de poorten van Moskou, Sire. En terecht. Over drie dagen zult u Moskou zien. En u wilt een prettige reis hebben naar die Aziatische hoofdstad. Wat hebt u daar op die stoel neergezet, onder dat laken? Een cadeau van de keizerin, voor uw majesteit. Wat is het? Laat u zien. Een portret van de koning van Rome. De koning van Rome, mijn zoon. Prachtig. De schilder verdient gelukwens. Laat het naar buiten brengen, zodat mijn garden het portret van hun keizerszoon te zien kan krijgen. Zeker, sire. En u moet met mij ontbijten, de hè? U bewijst me een grote eer, sire. Luister, ik heb deze dagorde voor de troepen uitgevaardigd. Soldaten, dit is de slag waarnaar jullie verlangd hebben. De overwinning hangt van jullie af. Die zal ons alles geven wat we nodig hebben: comfortabele kwartieren en een spoedige terugkeer naar ons land. Gedraagt u zoals gedeed bij Austerlitz, Friedland en Witebsk. Laat ons vers nageslacht, uw verrichtingen van deze dag met trots gedenken. Laat van ieder van u gezegd worden... ...hij strijdt mee in de grote slag voor Moskou. Kort en krachtig. Vindt u niet de bosset? Zeker, sire. Rijdt u met me mee naar het ontbijt? Uw majesteit is te vriendelijk. Ik kan u niet zeggen hoezeer ik het op prijs stel... ...wat u zojuist tegen mij gezegd hebt. Veel historici zeggen dat Napoleon de slag bij Borodino verloor... ...omdat hij verkouden was. Dat... Als hij niet verkouden was geweest, zijn bevelen voor en tijdens de slag genialer zouden zijn geweest. Dat Rusland verloren zou zijn geweest en het gezicht van de wereld zou zijn veranderd. Voor mensen die niet toegeven dat Rusland gevormd werd door de wil van één man, Peter de Grote, of dat de oorlog met Rusland begonnen werd door de wil van één man, Napoleon, schijnt die bewering niet alleen onwaar en onwerkelijk, maar in strijd met alle menselijke realiteit. Napoleons invloed op de loop der gebeurtenissen was zuiver uiterlijk en denkbeeldig. In de slag bij Borodino schoot Napoleon zelf op niemand en doodde niemand. Dat werd allemaal door de soldaten gedaan. Hij doodde geen mens. De Franse soldaten trokken ten strijde om te doden en gedood te worden. Niet op zijn bevel, maar uit louter vrije wil. Het was niet Napoleon die de veldslag leidde, want geen van zijn bevelen werd uitgevoerd. En tijdens het gevecht wist hij niet wat er gebeurde. Alleen voor Napoleon zelf leek het dat alles volgens zijn wil werd uitgevoerd. Of hij verkouden was of niet, is van even weinig historisch belang als een verkoudheid van de minste onder zijn soldaat. Misschien heeft dit uw reislus bevredigd, de bosse. Misschien, Sire. En u rap, denkt u dat we vandaag goede zaken zullen doen? Zonder twijfel, Sire. Herinnert u zich wat u bij Smolensk tegen mij zei? Wat zei ik dan? De wijn is geschonken, dan nou moet hij gedronken worden. Ja. Mijn arme leger. Sinds Molens zijn er zware verliezen geleden. De fortuinrap is een lichte kooi. Dat heb ik altijd gezegd en nu begin ik het te ervaren. Maar de garde is toch nog intact? Ja, sire. Ja. En nee, de beschuit en de rijst uitgedeeld? Ja, sire. De rijst ook? Ik heb uw bevel overgebracht, sire. Wat? Ja. Die vervloekte verkoudheid. Ik proef en ruik niets. Wat heb je naar medicijnen als je niet eens over hebt kunnen genezen? Corvizar heeft me deze tabletten gegeven, maar ze helpen niet. En wat kunnen dokters eigenlijk genezen? Als lichaam is een machine. Net een horloge dat een bepaalde tijd loopt. De horlogemaker kan het niet openmaken. Hij kan het alleen maar corrigeren door er wat aan te vrommelen. En dan nog in de blinde. Rap. Weet je wat krijgskunde eigenlijk is? Nee, sire. ...op een bepaald ogenblik sterker zijn dan de vijand. Dat is alles. Morgen... ...zullen we het Koutousof te doen krijgen. We zullen wel zien. Weet je nog dat hij bij Bronaug... ...drie weken lang een legercommandeerde... ...geen enkele keer op een paard kon om zijn verschansingen te inspecteren? We zullen zien. Op de morgen van de 25e augustus om half zes... ...reed Napoleon naar het dorp Gewardino... Het werd al licht. De lucht verhelderde. In het oosten dreef nog een enkel wolkje. De verlaten kampvuren doofden in het flauwe morgenlicht. Van de rechterkant klonk een enkel kanonschot. Het stierf weg in de alles overheersende stilte. Bij het Fort Giverdino steeg Napoleon af. Het spel was begonnen. Excellentie. Pierre, excellentie. Wat is er gedaan dan tijden. Hoort u het vuur niet, excellentie. Is het begonnen? Is het tijd? De heren zijn allemaal weg van, Ze Zijn in de luchtige hoogheid is lang geleden voorbijgekomen. Geef me de bankkleren, schaf uit en haast wat. Wat is het voor weer? Helder en fris, excellentie. Daar gaan de koosakken. Ik me maar, er vlug wat. Ik ga voorstekenen toezocht wat te Kom met de paarder maar Kom met de maar achter, man. Zien. Tussen een menigte stafofficieren werd het grijze hoofd van Kutuzov zichtbaar, met een witte pet met rode band, het hoofd tussen de schouders gezakt. Ik was als betoverd door de schoonheid van het schuifspel, het hele terrein vol troepen en overdekt met rookwolken van het geschut, de schuine stralen van de zon links achter me. Het bos in de verste verte scheen gehouden te zijn uit een of andere groengele edelsteen. Het stond als een silhouet tegen de horizon en werd voorbij Walujevo doorsneden door de grote weg naar Smolensk, die bezaaid was met troepen. Dichterbij glinsterden gouden koergevelden, doorschoten met kreupelhout. Overal waren troepen te zien. Boven de rivier de Kolotja had zich een mist uitgespreid die scheen te smelten, op te lossen en doorzichtig te worden toen de zon begon te schitteren en alles een toverkleur gaf. De rook van de kanonnen vermengde zich met de mist... En door die mist werden de zonnestralen weerkaatst als bliksemschichten flitsend uit het water, uit de morgendauw, van de bajonetten van de troepen die samen groepten op de rivieroevers en in Borodino. Vreemd om te zeggen, maar de rookpluimen en het geluid van het vuren maakten de voornaamste schoonheid van het schouwspel uit, paars tot melkwit. Een van de generaals die van Kutuzov wegreed kwam langs mij. Impulsief greep ik een paard van een knecht... ...en volgde de generaal die naar de brug over de Kolocha reed. Wat doet die vent daar in onze voorstelling niet? Wegvallen. Daar! We. Wie is die dikke kerel met die bril? Hij zal hem nog verliezen als hij hier oppast. Hoe bent u hier gekomen, grapje? Wat gebeurt er? Mag ik met u meerijden? Nog steeds nieuwsgierig? Ja, heel erg. Oh, hier gaat het wel. Maar bij Bagration op de linkerflank krijgen ze de bal langs. Waar is dat? We komen onze heuvel. Dat kunnen we beter zien. En bij onze batterij is het niet al te gek. Gaat u mee? Ik kom. We hebben de heuvel de schans van Rajevski genoemd. U schijnt niet gewend te zijn te rijden, grapje? Nee, nee, dat is het niet. Maar het paard doet zo houterig. Hé, hey. ze is gewond. In de voorbeen, boven de knie. Ongewond. Ik wens u geluk met die vuurdoopgraaf. Ik moet de generaal opzoeken. Maak u niet bezorgd over mij. Ik ga de heuvel op als het mag. Doe dat. U zult daar alles kunnen zien en het is niet zo gevaarlijk. Ik kom u later wel halen. Ze zagen elkaar niet meer. Veel later pas hoorde Pierre dat zijn metgezel die dag een arm verloren had. De heuvel waar Pierre tegenop klom. De schans van Rajevski of La Fatale Redoute... werd door de beschouwd als een sleutelpositie. Daar vielen tienduizenden. Opzij, meneer. U hebt hier niets te maken. Klopt het dat u niet bang bent? Bent u dan bang? Ja, wat, wat dacht u? Pink! Dan ga je ingewanten. Natuurlijk ben ik bang. En tenslotte is het ons werk. Niks voor een heer als u. Hij is werkelijk een heer. Bij je kanonnen. Ze, ze hebben de frontlijn teruggetrokken. We moeten weer tegenzaken. Ze hebben erachter nog genoeg te doen. Breng dat vijfde kanonnen in stelling. Allemaal. hup, hup, hup, hup. Daar gaat de hoek van onze meneer. Gesproken? Vindt u het niet leuk? Bijna geen lading over, meneer. Ga, gaan we door met vuren? Kartetsen! Kartetsen! Geen lading meer, meneer. De schurken! Wat voeren ze uit? Kom naar de reserves en haal de munitiekisten. Laat mij het doen. Ik ga wel. Niet vuren! Wat? Dit is geen plaats voor u, meneer. Ik ga, ik ga op. Pierre rende de helling af. Hij was al dicht bij de groene munitiewagens. Toen een geweldige schok hem tegen de grond wierp en hij verblind werd door een steekvlam Toen hij weer bijkwam lag hij op zijn handen en knieën Verkoolde groene planken en lompen lagen over het verschroeide gras verspreid Verschrikte paarden galopeerden langzaam heen Buiten zichzelf van schrik rende Pierre terug naar zijn enige toevlucht, de batterijen De Fransen lagen daar al en Pierre stond plotseling tegenover een Franse officier. Elk dacht dat hij de ander gevangen had genomen. Toen scheurde een Russische tegenaanval hen uit elkaar. De Fransen die de batterij bezet hadden, vluchtten. Onze troepen achtervolgden hen zo ver dat het moeilijk was ze terug te roepen. Een gevangenen. Een gewonde Franse generaal. Hopen gewonden. Gezichten. Lopend, kruipend, gedragen op brancards. Mannen die ik herken. Een jong officier in een bloedplas aan de rand van de aardewal. Een man met een rood gezicht, stuiptrekkend. Maar ze droegen hem niet weg. Nu zullen ze er toch wel mee ophouden. Nu moeten ze toch wel verafschuwen wat ze gedaan hebben. Maar achter de rooksluier stond de zon nog hoog aan de hemel. Er scheen er iets in die rook te koken. En het gebulder van de kanonnen en de musketten scheen niet te verminderen, maar nam zelfs nog toe. Napoleon zag door een veld kijken rook en mannen. Soms zijn eigen en soms russen. Maar als hij weer keek, kon hij niet zeggen waar het was wat hij gezien had. De aanval op stelling, Sire, is afgeslagen. Bah! Generaal Campan gewond. Waar zal ik daarvoor? Alleen maar een kneuzing. Ik gaf bevelen. Die zijn dan uitgevoerd voor ik ze gaf of ze zijn niet uitgevoerd. Soms kunnen ze niet uitgevoerd worden, Sire. Wat zeg je, Berthier? Die kunnen. De koning van Napels vraagt om versterkingen, Sire. Versterkingen? Ja, Sire, nog één divisie en... Hier, mm. die punch is goed. Geef me nog een uh, glas... Hoe kan de koning meer troepen nodig hebben, Pertier? Als hij al de helft van mijn leger tegen een zwakke Russische vleugel gebruikt. Niet te min, sire. Nee, zegt de koning van Napels dat het nog geen middag is en dat ik mijn schaakbord nog niet goed kan zien. Ja, sire. Uwe majesteit, hm? geef ons nog één divisie en de Russen zijn verloren. Hm? U bent wel erg voortvarend, generaal Bayer. In de hitte van de strijd maak je makkelijk een fout. Ik ga nog eens kijken en ik kom dan bij me terug. Tot de orde, sire. Als we reserve sturen... wie denk je dat er dan moeten gaan? Bertier? La Parade divisie, Sire. Goed. Nee. Niet mijn jonge garde. Stuur de divisie Friant. Mag ik voorstellen de lunch te gebruiken, Sire? Oh, ben jij het, de Bosset? Nee, nog niet. Ik hoop dat ik uw majesteit mag geluk wensen met een overwinning. Nog niet? De oorlog eens een gokspel, de Bosset. Hoe meer een speler over zijn spel nadenkt hoe meer kans je heeft om te verliezen. Mijn troepen zijn dezelfde. Mijn generaals zijn dezelfde. Mijn vijand is dezelfde als bij Australiës en Friedland. En wat mezelf betreft, ik ben alleen niet dezelfde. Ik heb meer ervaring en bekwamer dan vroeger. En toch... ik heb het gevoel dat mijn arm op bovennatuurlijke wijze zijn kracht heeft verloren. Geen overwinning, geen gevangenen. Al die vragen over sterkingen, generaals, gewond en gedood. Desorganisatie... Zeg dat ze mijn paard brengen. Ja, Sire. Als u zou willen overwegen de oude garde in de schijt te werpen, Sire... Nonsens, Berthier. Onmogelijk. 4000 kilometer van Frankrijk laat ik mijn garde niet vernietigen. Maar waar is dat paard? Krijt rijd terug naar Bertino. Op de met een kleed bedekte bank op het dorpsplein... Waar Pierre Bezoekhoff hem die morgen gezien had, zat Kutuzov... ...zijn grijze hoofd op de borst, zijn zware lichaam ontspannen. Hé, hey, mijn beste kerel, niet doen. We moeten wachten. Maar uw doorluchtigheid... Zijne doorluchtigheid, mijn jongen... ...heeft uit ervaring en de wijsheid van de ouderdom geleerd... ...dat het onmogelijk is voor één man om leiding te geven... ...aan honderdduizenden anderen die met de dood worstelen. Maar zou ik mogen voorstellen... Jazeker denk, het resultaat van een slag wordt bepaald door de geest van de legers die er aan deelnemen. Dat is de kracht die ik zo goed mogelijk moet leiden. Forst Bagration is gewond, uw hoogheid. Dat is beroerd. Ik ga eens kijken wat er precies met hem gebeurd is. Dan vraag zijn hoogheid van Württemberg het commando van het eerste leger op zich te nemen. Zijn hoogheid heeft al, al meer troepen gevraagd Laat om... Laat de generaal doch toe het commando nemen. Uw excellentie, uw excellentie. Ja, wat is er? Mechscheld Murat is gevangen genomen. Laat mij de eerste zijn u geluk te wensen, excellentie. Wacht nog even. Als de slag gewonnen is, is er niets bijzonders aan de gevangenen van Murat. Mijn beste Jeremelof, ga eens kijken of er iets gedaan moet worden. Generaal Woutzogen rapporteert uw excellentie. Uit naam van generaal Barclay... Barclay? En? Onze stellingen op de linkerflank zijn in handen van de vijand, excellentie. Dat zijn niet mijn inlichtingen, Woutzogen. We kunnen de Fransen niet verdrijven door gebrek aan troepen. Onze mannen vluchten. We kunnen ze niet tegenhouden. Ik acht het niet juist voor uw hoogheid te verbergen wat ik gezien heb. Wat u gezien hebt. Werkelijk gezien hebt. Hoe durft u dat tegen mij te zeggen, meneer? U weet er niets van. Zeg, generaal Barclay, dat zijn inlichtingen onjuist zijn. Het werkelijke verloop van de slag is mij, de opperbevelhebber, beter bekend dan hem. Ja, maar uw excellentie... Die... De vijand is teruggedrongen op de linker en verslagen op de rechterflank. Als u iets anders gezien heeft... Praat daar niet over dingen waar u geen verstand van hebt. Is zo goed generaal Bakke mee te delen dat ik mij voorgenomen heb morgen over te gaan tot aanval. Ik dank God en ons dapper leger. De vijand is verslagen. Morgen zullen we hem van de heilige grond van Rusland verdrijven. Morgen vallen we aan. Morgen vallen we aan. Toen zij hoorden dat zij de Fransen de volgende dag zouden aanvallen, voelden de uitgeputte en twijfelende Russen zich getroost en geïnspireerd. Het regiment van vorst André Bolkonski was ingedeeld bij de reserve die achter Semyonovski was gestationeerd en die onder hevig artillerievuur lag. Zonder zich te verplaatsen of een schot te lossen verloor het regiment een derde van zijn mannen. Er werd weinig gepraat. Het meest van de tijd zaten de mannen op de grond met droge klei hun bajonetten te schuren. Anderen trokken hun beenwinsels glad of wikkelden ze opnieuw. Wat kan ik doen? Er zijn geen bevelen te geven. Alles gaat vanzelf. Ik kan op en neer lopen en een voorbeeld geven van wat voor moed doorgaat. De doden worden weggedragen. De gewonden naar de achterhoede gebracht. De gelederen sluiten zich. Ik kan niets doen, behalve weigeren de werkelijkheid te zien. Daar komt het, deze kant uit. Nee, het is weer weg. Ze moeten niet zo dicht op elkaar dringen. Kijk uit! Uit elkaar, idioten! Kijk uit, liggen! Die rokende granaat, ronddraaiend als een tol. Dat pluimpje rook dat uit die zwarte bal omhoog kruidt. Kan dat de dood zijn? Ik kan niet sterven. Ik wil niet sterven. Ik houd van het leven. Dit gras, deze aarde, deze lucht. Pak hem op. Stil hem op. Mijn god. Zijn maag. Dat betekent de dood. O oh mijn god. Breng hem naar de verbandplaats. In het bos. Maar voorzichtig. Voorzichtig. Een van de doktoren kwam uit een tent in een met bloedbevlekte jas. Een sigaar tussen zijn vingers. Voorst André werd naar binnen gedragen en op een tafel gelegd die net was afgespoeld. Komt het er eigenlijk iets op aan? Wat zal er daar zijn? Wat is er hier geweest? Waarom wilde ik geen afstand van het leven doen? Er was iets in het leven dat ik niet begreep. En niet begrijp. Mijn dij. Mijn maag. Mijn rug. Zo'n pijn heb ik me nooit kunnen voorstellen. En die naakte bloedende lichamen aan alle kanten. Ze vullen deze tent zoals de lichamen van mijn mannen die vuile vijver vulden op die hete augustusdag langs de weg naar Smolensk. Niets dan kan dan voer. Op een andere tafel, waar zich veel mensen omverdrongen, lag een lange, forse man op zijn rug. Zijn krullend haar, de kleur ervan en de vorm van zijn hoofd kwamen vorst André bekend voor. Enkele verplegers drukten op zijn borst om hem in bedwang te houden. Een groot, dik, wit been trilde koortsachtig. De man snikte en hoestte krampachtig. Vreemd, maar hier waar zo geleden wordt begin ik een gevoel van geluk te krijgen... zoals ik in lang niet gehad heb. Misschien dateren de gelukkigste ogenblikken van mijn leven... wel uit mijn vroegste kindertijd. Als ik uitgekleed werd en in bed gelegd. Als de Nyanya over me heen boog en me in slaap zong. Nu, net als toen... kan ik mijn hoofd in mijn kussen verbergen. Laten we zien... Laat me een beetje zien. Mijn beet. Mijn beet. U moet proberen kalm te zijn. Kalm? Kalm? Dat is nodig dus na een amputatie. Laat zien. Oh, oh mijn god. Beheers u, mijn beste Kourakis. Beheers ze. Anatol Kourakis. Hoe komt hij hier? Ik kan het niet geloven. Ja, hij is het. Ik dacht al, misschien ben ik op een of andere manier gedoemd... nauw en pijnlijk met deze man verbonden te zijn. Ja, dat is het. De wals. Ik herinner me Natasja, zoals ik haar voor het eerst op het bal zag. Haar slanke hals en armen haar verschrikt en toch blije gezichtje. Nu voel ik alleen liefde en tederheid voor haar... sterker en heviger dan ooit. En ik herinner me wat er om haar is voorgevallen tussen mij en die man... die daar nu naar mij ligt te staren met ogen dik van tranen. Op dit ogenblik voel ik alleen maar medelijden met hem. Medelijden. Liefde voor onze medemensen... Voor hen die ons liefhebben en voor die ons haatten. Ja, die liefde die God op aarde predikte en die mijn zuster Maya me leerde en die ik niet begreep. Dat maakt me bedroefd om afscheid van het leven te nemen. Dat is het wat me nog rest als ik in leven blijf. Nu is het te laat. Ja, het voel ik... te laat. Intussen was Napoleon teruggekeerd naar de heuvel bij Gervardino... waar hij op zijn vouwstoel zat. Zijn bleke gezicht was opgezwollen... zijn ogen dof, zijn neus rood en zijn stem schor. Met neergeslagen ogen luisterde hij naar het kanonnige weervuur. Hij voelde in zijn eigen lichaam het lijden en de dood... waarvan hij zo vaak op het slagveld getuige was geweest. Wat is de uitwerking van de batterijenconcentratie op de heuvel? Er werden 200 kanonnen aangevoerd, Sire. Nu? Nee. Het resultaat? De Russen blijven nog steeds stand houden, Sire. Ah. Ons vuur maakt ze weg, Sire, maar ze houden stand. Dus ze willen nog meer hebben. Pardon, Sire. Als ze meer willen, zullen ze het krijgen. Versterk het vuur? Ja, Sire, onmiddellijk. Er zullen straks 50.000 lijken op dit slagveld liggen, Perdier. Op zijn minst, Sire. Vijf Russen. Wijn Fransman. Als we niet bedrogen worden, Sire. Bedrogen? Ik bedrieg mezelf nooit. Dit was... Dit moest de populairste van alle moderne oorlogen worden. Het is een oorlog van het gezonde verstand. Gevoerd om vrede en behoud. willen van een goede zaak. Natuurlijk, Sire. Een nieuwe horizon opende zich op het welzijn en voorspoed van allen. Het Europese systeem was al gegrondvest. Het hoeft alleen nog maar georganiseerd te worden. En toch... Die Russen... Alles wat ik zoek is rust. Terug naar Frankrijk. Naar het hart van dat grote, sterke, prachtige, vredige en roemrijke vaderland. Ik wil zijn grenzen voor eens en voor altijd vaststellen. Mijn zoon laat de deelnemen aan het keizerrijk. Een einde maken aan het dictatorschap. En een nieuwe, constitutionele regering vestigen. Parijs. Zal de hoofdstad van de wereld zijn. En Frankrijk zal door alle landen worden benijd. Deze expeditie zal Frankrijk minder dan 50.000 man gekost hebben. Want van de 400.000 die de Jemen zijn overgestoken. spraken er niet meer dan 140.000 Frans. Ik heb deze oorlog gewild. Ik alleen ben verantwoordelijk voor zijn gruwelen. Ik neem die verantwoordelijkheid op. En ik troost me ermee als ik bedenk dat onder de verliezen minder Fransen zijn dan Hessen en Beieren. Het was niet alleen Napoleon die die nachtmerrie had beleefd van de machtige arm die machteloos geworden was, maar ook alle generaals en soldaten van zijn leger. De morele kracht van de aanvallende Fransen was uitgeput. Als een woedend dier dat bij zijn aanval een dodelijke wond heeft opgelopen, voelden de Fransen dat ze ten onder gingen. Maar ze konden niet ophouden, net zo min als het Russische leger tot op de helft verzwakt konden dwingen terug te trekken. Het Franse leger rukte nog op naar Moskou, maar daar zonder verdere inspanning van de Russen moest het ten onder gaan, bloedend uit de dodelijke wond van de strijd bij Borodino waar het met zijn 500.000 man voor het eerst de hand van een tegenstander met een sterkere geest had gevoeld. De ontwikkelingsgang van de mensheid die op eenhoping van daden en gedachten voltrekt zich zonder onderbreking. Alleen door een uiterst klein deel van te begrenzen en te observeren, kunnen wij hopen de wetten van de geschiedenis te leren kennen. Na Borodino was het Kutuzovs wens de volgende dag aan te vallen. Maar de wens was niet voldoende. Er moest ook een mogelijkheid zijn. En die mogelijkheid bestond niet. De taak van een opperbevelhebber lijkt helemaal niet op wat wij ons daarvan voorstellen als we in onze studeerkamer een of ander plan de campagne op de kaart bekijken. Op de Pokloni-heuvel, een kilometer of zes, zeven van Moskou... stapte Kutuzov uit zijn koets... en ging op een bank aan de kant van de weg zitten. Een groot aantal van zijn generaals... en graaf Rostopchin voelde zich bij hem. Het was verkeerd om te vechten. We hadden twee dagen eerder moeten doen. Ja, ja, mijn beste Benningsson. Maar de vraag is, wat moeten we nu doen? De Engelse overwinning bij Salamanca. Maar we moeten van Spanje leren. Laten we Moskou verdedigen zoals de Spanjaarden Saragossa verdedigden. Straat voor straat en huis voor huis. Ik ben bereid met de burgerwacht te sterven onder de muren van de hoofdstad. Maar toch betreur ik het dat uw hoogheid mijn onwetendheid heeft. Ik had andere dingen om aan te denken, mijn beste Rotopzien. Wat, wat denkt u dat we moeten doen, Benniksen? We kunnen maar één ding doen: Moskou moet verdedigd worden. Als het mislukt krijgt Kutuzov de schuld en Benningsen het commando. Als het lukt, eist Benningsen de eer op. Ik vraag mij af... Ja, uw hoogheid. Heb ik Napoleon werkelijk tot Moskou laten komen? Het schijnt zo, want de stad moet verlaten worden... en het leger moet terugtrekken. Nee. Ik zeg ja, Benningsen, wij hebben geen keus. Maar wanneer heb ik de fatale beslissing genomen... De avond voor Borodino, toen ik een slaapje deed... en u de bevelen liet geven, ben Benningsen. Of nog eerder. In ieder geval, het bevel voor de terugtocht moet nu gegeven worden. Mijn hoofd kan goed of slecht werken. Het moet op zichzelf vertrouwen. Heren, we rijden onmiddellijk naar Vili. Dat vreselijke bevel geven is bijna hetzelfde als het commando over het leger neerleggen. Toch ben ik voorbestemd om Rusland te redden. En daarom werd ik door de wil van het val, hoewel tegen die van de tsaar, tot opperbevelhebber benoemd. De hele wereld ben ik de enige die Napoleon onbevreesd het hoofd kan bieden. Ik alleen kan en moet in deze omstandigheden het commando blijven voeren. Om twee uur s middags kwam Kutuzovs krijgsraad bijeen in de grote kamer van de boerderij van Andrei Savatshanov. De mannen, vrouwen en kinderen van de grote boerenfamilie zaten opgepropt in de achterkamer aan de andere kant van de gang. Alleen Malasia, het zes jaar oude kleindochtertje, het troetelkind van zijn doodlichtige hoogheid... ...aan wie hij zelfs een klontje suiker had gegeven toen hij zijn thee dronk... ...bleef in de grote kamer op de bakstenen kachel zitten... Malasha keek uit die hoge positie in stille verrukking naar de gezichten, uniformen en decoraties van de generaals, die de een na de ander binnenkwamen en op de brede banken onder de iconen gingen zitten. Opa zelf, zoals Malasha hem in haar gedachten noemde, zat apart in een donkere hoek achter de kachel. Hij zat diep weggezonken in een leunstoel, schraapte voortdurend zijn keel en trok aan de kraag van zijn jas, die, hoewel hij hem losgeknoopt had, hem zijn keelschint toe te snoeren. De binnenkomenden gingen één voor één op de veldmaarschalk toe. Jermolov, Kacharov en Tol. Barclay de Toli, die er bleek en ziek uitzag. De kleine, kogelronde Dochtourov. Rajewski, graaf Oosterman Tolstoy en tenslotte generaal Bennigsen. Ik geloof dat we er allemaal zijn, heren. Uit uw gang, Bennigsen. De vraag is eenvoudig deze.